Stad van West-Friesland, dit is Radio 501 Het is zondagmiddag, 4 uur Dit is de carousel op Radio 501 Uw gastheer vandaag is Rogier van Diesveld Dit is de Radio 501 carousel Dit is Radio 501 is Radio 501 501 Met Rogier van Diesveld, nou succes jongen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 Het buitenland onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik deze lange zomer Ik heb geen zin in lekker langer achterover Ik wil wat doen deze zomer Zand. Ik wil wat doen in deze zand Welkom bij de Radio 5L1 Carousel, vandaag live vanuit het zeilschip de Ech Berdina. En we liggen buiten de avond van Horen op het Markenmeer en vanaf het Houthoofd kun je in een boot van de Rennes een bezoek brengen aan de Ech Berdina. En volgens mij is dit de laatste boot geweest die nu aan boord komt, want uh, zoveel kunnen er nou niet meer op. Uh, natuurlijk heb ik weer een thema vandaag en omdat we op het water zitten heb ik gekozen voor zeegevoelige muziek. Je hoorde net als eerste song Zee en Zeilen van de Nederlandse, de Nederlandse groep Splitsing. En nu een klassieker van een zanger die al een hele tijd niet meer onder ons is. En dat is Grinjaar en het nummer dat heet Drunken Sailor. Greenjaar, ook die ben onder ons. Uh, nu gaan we naar Wooden Ships. En dat is afkomstig bij David Corsby de naam. the other side there's just one thing i would like to know can you tell me please who won the war say can i have some of your purple berries yes i've been eating Six or seven weeks now I haven't got sick once Probably keep us all Alive Thank you all for coming! Good Love. night! Vanaf De Edmund is dit the carousel. Mark Knopfler featuring James Taylor sailing to Philadelphia. I am Jeremiah Dixon. I am a Jody boy.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 away from the coldy tide, sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line.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 Now hold your head a Mason. see America lies there The morning tide has raised the capes of Delaware Come up and feel the sun A new morning has begun Another day will make it clear Why your star should guide us here Sailing to Philadelphia, a world away from the coldly time Sailing to Philadelphia To draw them light. the line Dixon line. Sail away. We will cross the mighty ocean in Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in Charleston Bay. Dit is uh, Meeuwen Blues en we hadden net uh, Sail Away van Brittany Newman. Zit we zitten nog steeds op de Echt En dit is uh, Jeroen Zelstra met uh, Zijn band.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 Gered van de zon Waterdrager draag het water naar de zee Waterdrager draagt draag het water naar de zee Dat was Bouwelijn de Groot met water draaien. Dit is radio Met Rogier van Diesveld op radio 501. Dit 501. Dit is radio De Brennensbrigade Noodwin, dat betekent uh, in het Hebreeuws uh, vriend in een nood. En dit was Rod Stewart met uh, zijn bekende hit Sailing Across the. Nee, uh, We Are Sailing. Heel simpel eigenlijk. We are sailing. En uh, Johnny Cash heeft ook iets met varen. En daar heeft hij ook een plaatje over gemaakt. En dat plaatje wat hij heeft gemaakt, dat heet R nee, Rowboat. Rowboat, row me to the shore. She don't want to be my friend no more. She dug a hole in the bottom of my soul. She don't. I don't wanna be my friend no more. Pick me up. Give me some food to eat. In your truck. Going no place. I'll be home. Talking to nobody strange you'll be far away big fat moon and my body's out of tune with the burning waves she's a billion years away dog food on the floor and I've like this before. She is all, and everything else is small. Pick me up, give me some alcohol. In your truck, playing the Gasoline, you'll be stoned, you'll be far away. was her name? Five lay drowned in the cabin there Two were washed up on the shore Eight men died when the boat capsized And the eighth is lost forevermore Remember December 59 The howling winds and driving rain lifeboat, Moa was her name. Remember December 59, the howling wind and the driving rain. The men who leave the land behind and the men who never see land again. Remember December 59, the howling wind. Dat heeft u waarschijnlijk al herkend: the dat zijn de Dubliners. Met de lifeboat Mona. En daar is een uh, behoorlijke catastrofe gebeurd. Maar ik kijk al aan de tekst: de lifeboat die kapseizde en acht mensen verdronken. Vetse Domino. the love, one. Tomorrow, make the street for the show. Voor de mensen die het nog niet weten, dit is Fetch Domino Red Sails in the Sunset. En we gaan naar Engeland, naar even een paar prettige dingen. En die heten The Pretty Things. En dat nummer dat het heet. Dan moet ik even kijken, want het is ontzettend moeilijk te zien hier. Op het scherm. All Right Sailor heet het nummer. Alright Deze week, de Radio 501, plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. I close my you can. in west wiesland Dit is Radio 501. Dit is de carousel op Radio 501. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld. Il y a plat une bouteille de rum. Jonom Silver a pris le commandement de marins et la galère. comme il le vent. Tout le monde a peur S'il eu du mal, y a plat une bouteille de le la salle, y'a haut une bouteille de second du corsaire, le capitaine, flint en colère, est revenu du royaume des morts. On te la cache au trésor 15 marat ça pas et y a een bouteille de rhum le diable a phla ho et de rhum et Tira, autant sont allés. Kekza op verf en kekza Tout le monde pour nourrir l'air patin d'abord. Kaas marins, soldats inhumants. Y'a bla-haut, une bouteille de rhum. Avant, diable avait réglé leur sort. Y'a haut une bouteille de Fais een peu le contrecarré, et tu au tournoi de son taler, quelques un auberg et quelques partibords, tout le monde pour nourrir les requins à je ne sais pas une mort, y plein haut, une bouteille de rame. Avoir un diable avait réglé leur sort. plein haut, une bouteille de rame. Finiront par lancer la gigue, la corne oké au cou, au quai des toi John Forrest, et toi John Marig, si fait du chivet, j'en ai Quinze marins, seul bas uniformes, une bouteille de vente, à boire le diable avait réglé la sortie de rhum. Welkom terug bij de carousel vol met zee, gevoelige muziek. Ik ben nog een uurtje op jouw radio vanaf het zeilschip Egbedina. En het aardige is, ik ben de eerste disjockey van Radio 501 die varend horen binnenvaart. Ja, dat kan niet voor iedereen gezegd worden. Maar ik maak dat hiermee en de schipper die staat hier naast mij. Wat gaan we doen op dit moment? We zijn bezig het anker op te, ha ja, ja. anker op te halen. En we varen terug naar de lage steiger onder de jongens van Montekoe. En uh, daar uh, aan de andere kant van de muur, uh, bij de Montecourt, staat ook een stand van Radio 501. Ja, maar er is gotcha. ook informatie over de Egberdina te Daar is ook informatie over de Bedina en over BAV4U en over Radio 501 natuurlijk. En uh, hoe ben jij in het schip gekomen, de Bedina? Is dat een, een, een museumstuk of een familiestuk? Het of? is uh, absoluut een museumstuk. Het, is, uh, het schip is van 1882, 129 jaar oud. Maar ik heb hem gekocht als bedrijfsschip. gewoon echt als bedrijf. Ik, heb er een, ik leef van de wind. Ja. Ik uh, vaar met uh, groepen gasten uh, tot 35 personen, doe ik dagtochten. En uh, ja, dat is een hele leuke manier om, uh, om mensen het water te laten ervaren, het zeilen te laten ervaren. Nou, we hebben nu een dagje meegemaakt hier op het water. En uh, we hebben natuurlijk heel veel mooi uh, weer er, uh, gehad. Uh, ook dankzij uh, de zeilen die hier overgespannen zijn het blijft de warmte lekker hangen hier. Uh, voor de mensen die daar aan de kade misschien staan. Hoe laat komen we ongeveer terug? Ik denk met een uh, vijf minuten dan uh, zijn we aan de, aan de kade. Vijf minuten. Nou, dan gaan we weer even wat uh, lekkere muziek draaien in die tijd. Uh, de eerste plaat die ik uh, dit uur draaide, voor velen natuurlijk enorm onbekend. Hij komt uit Bretagne en het is een Chandemarien, oftewel een zeemanslied. En dat werd in het Frans gezongen door Michel Tournaire en het heet Kens Marien. En... Uh, de volgende plaat die ik heb, dat is ook een klassieker en die is van Fungus en die heet Kapernvaren. kaperen varen, Al die randse, de twee bakkelen. Het mannen met paarden, zijn Jan Piet Joris en Corneel. Die hebben waren, die hebben waren. Jan Piet en Corneel, die hebben waren zijn paarden. Al die deftige pijpen moet moeten mannen met paarden zijn. Jan Piet Joris en Corneel, die hebben waren, die hebben waren. Jan Piet en Corneel, die hebben waren zijn paarden. Voor een moeten mannen met waren zijn. Jan Joris en Cornel, die hebben waren, die hebben waren. Jan Joris en Cornel, die hebben waren, zij waren mee. Al die dood en van die duchten moeten mannen met waren zijn. Piet Joris en Cornel die hebben baden en die varen mee. Allen, die willen de kapelen varen. Fernando Lamarinas met, uh, even kijken, e heet het nummer. Nu het laat is en de nacht valt over overzij. En de golven niet meer zijn dan een gelijk. Zeilt het schip van mijn verbeelding uit, om te zoeken naar wie ver en overleeft. Nu het laat is en de nacht valt, en de nacht valt over zee. Ik zoek de drenkeling die jarenlang vermist Misschien nog ergens op het laatste wrak drijft Die nooit de reddingsboeien greep omdat hij wist Dat hij niet geboren was voor deze tijd Ik zoek de vrouw die tegen alle stromen in Waar staan dan het drijfhout van een troon Die op een dag het paradijs op aarde vindt, en daar voor gek verklaard door oh, niemand wordt geloofd. Golven niet meer zijn de hij geleid. Zeilt het schip van mijn verbeelding uit om te zoeken naar wie vecht en overleeft? Nu het laat is en de nacht valt, en de nacht valt over zee. Nu het laat is en Gevoelige muziek op Radio 501, de Single-Hinded Sailor van Dire Straits.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 Tractor gaat er Nou greppels graag ik was de kapitein, Hiro en die grote dikke, ja, dat moet Malle japie zijn. Opa en die blonde jongen vooraan bij de volkenschout. Opa zegt nog: wat. die jongen is je ome, die is dood in het diepe water.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 het water? Waar is de haven Waar je altijd woorden komt? Ik heb hier een paar mensen aan boord en die komen bij de rekeningsbrigade Notwin vandaan, als het goed is. Ja, uh, klopt. Notwin betekent dus iets hebreeuws, had ik begrepen. Ja, dat klopt, ja. Notwin, dat is een, uh, zijn eigenlijk twee hebreeuwse woorden. Uh, ja. En dat staat uh, tezamen voor vriend in nood. Vriend in nood. Juist. En... Uh, uh, jij uh, hebt, uh, even kijken, op het water gezeten met de renningsboot. Ja. Uh, hoe is je naam eigenlijk? Marvin Tigelaar. Marvin Tigelaar. En jij bent steeds onder die boot gedoken, zag ik. Ja, dat klopt. Ja. We hebben een, uh, een ongevalletje gesimuleerd waarbij er uh, één persoon van onze brigade op onze renningsflat uh, aanwezig was. Die uh, sloeg dan, uh, ja, in het verhaal vanwege uh, zware zeegang, uh, sloeg die boot om en... Uh, ja, vervolgens uh, moest uh, die persoon natuurlijk uit het water gehaald worden. Maar er bleef ook nog uh, onze oefenpop, die uh, bleef dan telkens onder de boot uh, hangen. Ja. En uh, inderdaad, dan uh, ging uh, ik telkens te water om die persoon, uh, of eigenlijk om die pop weer onder de boot vandaan te halen. Nou, zag ik jou met een heel pak uh, in de water duiken. Je hebt een waterdicht pak aan, neem je aan? Ja, dat, dat klopt, ja. Het is niet een duikpak? Nee, het is, het is een, uh, een pak die met, uh, met rubberen seals bij de armen en bij de, bij de nek uh, eigenlijk afgesloten worden. En uh, daarnaast, ja, um, je blijft zo goed als droog erin natuurlijk op het moment dat je onder water gaat. Er ontsnapt wat lucht uit, dan ja, komt er een klein beetje water in. Maar in principe blijf je redelijk droog. En bij het pak aan ben je onder die boot gedoken. Maar dan zie je dus helemaal niks, of wel? Ja, er komt wel wat licht naar binnen hoor. Het is, uh, het is wel donker. Het is gewoon een polyester rond die uh, in principe van buitenaf, uh, van bovenaf alles afsluit. Ja? Maar vanuit het, uh, het water vandaan komt er nog wel wat licht omhoog. Dus je kan nog wel zien waar je mee bezig bent. Oké, okay, maar uh, hoe het, uh, je moet lucht happen en dan duik je de diepte in. En dan? Kom je dan, in een luchtbel of zo? Uh? Ja, dat klopt. Die boot die slaat om. En um, die, uh, daar wordt dan een, uh, wat lucht onder gevangen. Um, er zit ongeveer, ja je hebt ongeveer ruimte van, uh, van nou, ongeveer 25 centimeter. En uh, dat stukje lucht heb je nog en daar uh, moet je het dan mee doen. Dan kan je even kijken waar de persoon zich uh, bevindt. Die een beetje onder de boot door, uh, onder de bankjes door navigeert. En dan uh, ja, tezamen weer uh, onder de boot vandaan duiken. Ja, en uh, je bent er uh, nou zes keer ingedoken of meer. Maar ja. krijg je het niet koud? Dus het pak ook warm, warmte? Het pak zelf niet, dat is eigenlijk gewoon een soort van regenpak stof. Het laat geen water door, maar het is ook niet heel dik. Dus de, dat natte pak, dat zit wel op mijn huid. Maar uh, ja, afgezien van hoe koud het is en wat je gaat doen, kan je er wat kleding onderaan doen, waardoor, het, uh, waardoor je het toch niet koud krijgt. Ja, want uh, ja, het water is niet erg warm hè, op het ogenblik. Nee, ik denk dat het op dit moment uh, nou misschien 15, 16 graden is. Dat is niet echt warm. Nee, nee. dat is uh, redelijk fris Bart, nog. Oké, okay, moet je luisteren. Ik uh, ga weer een nummer draaien en ik bedank jou hartelijk voor uh, deze informatie. Het nummer komt van uh, Snow Patrol en het heet heel Pastelijk Live boat. Boats. En ik heb een mooi nummer nu. En dat gaat over het kleine cafeetje aan de haven hier. Dat schijnt Schippershuis te zijn. Tegenover de Hoofdtoren. En naast de Hoofdtoren, daar ligt de Echberdina. En daar zitten wij op. Met onze mobiele studio, Radio 501. En ik denk dat je dit nummer wel kent.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 De mensen gelijk en u vreemd. Daarin dat klei. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. 501. 501. Dit is Radio 501. Radio 501. 501. Hij is de zeilen. Hij is de zeilen. Reis terug. Keer de Hij is de zeilen. Heimweeh leidt me Eenmaal bij je Ben ik vrij Spreid de vleugels Spreid de vleugels Vliegens vlug Dichterbij Spreid de vleugels Splijt Eenmaal bij je. Ben ik vrij. Voor je mij. Rade Ans en ans met hijs de zeilen. Live vanaf Steven Haak, de Echtwerdina. Dit is Radio 501. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. Good all together I'd Go out on the ocean setting me up on my pony On my boat Now if I were Rod Rogers, I'd sure enough be single I couldn't bring myself To marry an old Dave. Would it just be me and Trevor We'd go riding through them movies And we'd buy a boat And on the sea we'd sail If I had a boat, I'd go out on the ocean And if I had a pony, I'd ride him on my boat And we could all together, We'd go out on the ocean And set me up on my pony on my boat And now the mystery masked man was smart He got himself a tanto, cause tanto did the dirty work for Tonto, he was smart, and one day said, Kimo Sabe. Well, kiss my ass, I bought a boat, I'm going out to sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together, I'd go out on the ocean, set me up on my boat. Like lightning, I wouldn't need no sneakers Well, I'd come and go whenever I would please And I'd scare 'em by the shade tree And scare 'em by the light pole But would not scare my pony on my boat out on the sea And if I had a boat, I'd go out on the ocean And if I had a pony, I'd ride on my boat We'll Dat is uh, Lyle Lovett met I've High A Boat. En nu komen we bij Cornelis Vreeswijk en die heeft de Reed Zeilers Blues. Een motorloze boot heb ik, met een zeil van roestig blik. Alle buren staan te gluren. Ja, ze maken overuren. Fluisteren, procesverhaal. Op het storen. Daar moraal. Ritten, dit en dit, ditendend. Vaart u zo'n een eindje mee? De politie staat te heigen.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 Nederlands Vreeswijk met de Reed Silas Blues. En wie daar heel goed bij past is Jeroen Zijlstra qua sfeer. En dit nummer heet Over Water. Niemand kan op water lopen, niemand heeft de zee zo lief. Niemand komt op eigen kracht, zijn te boven. Niemand wil de zee beproeven, niemand die er heil in ziet.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 Iemand kon de zee kalmeren, niemand nam de zee voor lief. Hij liep vooruit op onze stoutste dromen. Jij wilt ook die kunst beheersen, jij wilt ook op water staan. Maar je bent verblind van angst, nooit vergekomen. Iemand heeft de zee begrepen. Want is er uit de chaos opgedoken Hij dorstte lopen op het water van die ene wist men later dat in diepe nood een hand zeggen Hoe je op een staat Je ruimte, vind je moed. Kun je rustig op het water lopen. Jeroen zie Zijlstra. Je ja, die zingt en speelt trompet. En dit is een heel oudje. En dat is van Tom en Dick. En het heet Bladnieuwe Mary. zie je in gedachten weer mijn Mary...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 De dus drink op Bloody Mary en op alles wat ze neemt. Waar haar schip verscheen was het erg gauw En niemand ontsnapte levend aan het gebed.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 schrik der zee de dus strinkel Bloody Mary En op alles was er eind Maar op zekere dag, was net na het eten viel Mary overboord en ging toen heen Ze kon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 Vanaf Steven Haak, de Egbertina. Dit is Radio 501. Het is Michel Tonner met het nummer uh, Saint Nazaire. tu laboureurs des mers toujours plus fond toujours plus loin traqueur de poissons sans ennemie longues années Jour en jour, sur les lointaines contrées marines, Dans le brouillard du petit jour, Je mène l'étoile tutine Saint-Nazaire, een foutu laboureur des mers, toujours plus fond, toujours plus loin, traqueur de poisson. Bien charpentée au sein d'océans déchaînés, au cri des goélands affamés, taille ta route sur les prairies mouillées. Un vieux marin de Saint-Nazaire, un foutu laboureur des mers. Toujours plus fort, toujours plus loin, traqueur de poisson sans lendemain. De marin de Saint-Nazaire, afwitte lamoureur des mers, toujours plus fort, toujours plus loin, traqueur de poisson. Ma femme un jour Au ruelle, au pavé mouillé Dites-lui que je pêche toujours Toujours plus loin, plus obstiné Un vieux marin de Saint-Nazaire Un foutu laboureur. Plus fond, toujours plus loin Traqueurs de poissons sans leurs mains la mouette rieuse De lui apporter mon message Dis-lui que la barque est heureuse Et n'a jamais craint le naufrage Demande à la mouette rieuse De lui apporter mon message Lui, de la markt heureuse, en nage avec grain le naufrage. Een vieux marin de Saint-Nazaire, een foutu lamoureur des mers. Toujours plus fond, toujours plus loin, traqueur de poisson. Dans l'en main, un vieux marin de Saint-Nazaire, un foutu amoureux des mer, toujours plus fond toujours plus loin, traqueur de poisson sans l'enmar. Rogier van Diesveld, op Radio 501. 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. We zijn bijna toegekomen aan de laatste plaat van de carousel van Radio 501... met ...vol met zegevoelige muziek. En Ik vond het heel leuk om dit programma te maken... ...en ik vond het bijzonder om dit live te doen... ...vanaf het zeilschip De Egbedina. En het leuke is, ik ben de eerste... DJ van Radio Vijf en Lijn die het echt varend heeft gedaan. Meer informatie over de Echtbedienaar kun je vinden op www.echtbediena.nl Frans Wart van BHV4U bedankt voor de support. En meer info over bhv For You kun je vinden op hun website. En ook hun website kun je via link vinden op radio 5 www.radio5lein.nl Schipper en eigenaar van de efb is Wouter van Dusseldorp En Wouter, hartelijk bedankt voor je gastvrijheid vandaag. We zijn toegekomen aan de laatste plaat van de carousel. En die duurt tot de piepjes van 6 uur. En hij is van het Chanticoor de Hoekse Waard. En het heet het grote klutslied. Tot de volgende keer. Rond en Chanticoor ben jij. Op gedronken worden, daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Waarom liet je mij alleen? Jantje zag je spruimen hangen, Jantje zag weer spruimen hangen. In een groen groen knollen land, in groen, groen de Als we gaan dan met z'n allen. Als we gaan, dan met z'n allen.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 Aan het, strand, aan het strand, stil en verlaten, waarin brons Groenijken houdt, Groen houd, ik heb mijn wagen volgeladen, ik heb mijn wagen volgeladen, zilverdraden tussen goud, zilverdraden tussen goud zou het erg zijn lieve ouders, zou het erg zijn lieve dat we toffe jongens zijn. Dat we toffe jongens zijn. Herretjes lagen bij nachten. Het lagen bij Ook Overal waar de meisjes zijn. Overal waar de meisjes zijn. Kom van het dak. hoofdpijn. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Mag ik van u een lift meneer? Mag ik van u een lift meneer? Tussenspel. Aan het strand. Aan het strand stil en Dag dag sta ik op wacht. Dag aan sta ik op wacht. Kleine Greetje uit de polder. Kleine Greetje uit de polder. Zet een kaars voor je aan Zet een kaars voor je raam Wij komen allen in de hemel. Wij komen allen in de hemel. Als ik met mijn fietsbel bel. Als ik met mijn fietsbel bel.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 Ik zwerp eenzaam door de straten. Eens aan door de straten. Als ik, Als ik om mijn moeder roep. Je mag er alleen maar naar kijken. Je mag er maar naar kijken. Nu, jij nu jij voor die ander koos. In het cafeetje aan de haven.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 luits mij